wordt gebruikt. Een bus met schoolkinderen is in de buurt van Grenoble... in Frankrijk van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. In de bus zaten 40 kinderen en zes volwassenen. Er zijn veertien gewonden, elf kinderen zijn zwaar gewond... en ook drie volwassenen, van wie er twee in kritieke toestand... naar het ziekenhuis zijn gebracht. Alle inzittenden komen uit de omgeving van Parijs. De bus met kinderen kwam terug van een vakantie in de Alpen...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 Op de G20-top in India is de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov uitgelachen. Op een podium in een volle zaal verdedigde hij de inval in Oekraïne. Lavrov zei dat het volk van Oekraïne werd gebruikt voor een aanval op Rusland... en dat Rusland probeert de oorlog te stoppen. Daarop werd hij uitgelachen door de mensen in de zaal.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 En hebben dat voer in het album geplakt.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 Onder andere Leo Den Hope is onderweg. Willy Alberti. En straks ook uh, Willy en Wille Alberti samen. Vader en dochter. Maar eerst hoort u hier de Ramblers. Een dansorkest dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. Het was in het midden van het 20ste eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd. En bracht een gemengd repertoire van jazz en amusementsmuziek. In de jaren 1930 had de muziekensembles met dergelijke aanbod enorm veel succes in Europa. En aan dominante binnen de jazz. Kwam pas een eind door de komst van de Bebop in de jaren 1940 voor ongeveer En u hoort ze nu, The Ramblers, met Ik heb Maling aan Geld. Ik heb Maling aan geld. Hey, hey, hey, hey. Om gelukkig te zijn. Ik zing graag een beestje met een meisje in de maanenschijn. Ik heb Maling aan geld. Hey, hey.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 Gelukkig te zijn. Ik zing graag een beetje met een meisje in de maneschijn. K heb maling aan ge. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, dan worden we mannen. Je geen geld dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de fiscus met een vrolijke smoel. De ambtenaar zegt: "O oh, betaal je weer niet, dan zingen we samen dit lied. Het maling aan geld Om gelukkig te zijn Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, schat, dan worden we man en vrouw.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 Kussenwalt, daar, daar, daar, kussen daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wilt. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei Hoe komt u op die idee? U bent beslist een ah, buis.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 Zondrooie wensen jou heen.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 Hij stelt naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Stropen hier, stropen daar Ondanks oh, veel gevaar Stropen hier, stropen daar Altijd stropen maar Hij zwierf bij nacht en ontrijd Door heide, veld en bos Want in het stropen was hij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 Stopen hier, stopen daar ondanks heel gevaar. Stropen hier, stopen daar, altijd stopen maar. Het was op een kermiszondag, zo rond een uur of drie dat hij een lieve schat zag. Het was bos, wachters Marie, hij kon zich niet verzetten.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. En zal je kind maar reizen, yeah, yeah, yeah, yeah. Je foto aan de muur maakt mij door overstuur Brigitte Bardot, Brigitte, Barton, Barton. Barton. Brigitte Barton. mijn hart zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo uit en lang Bebe, bebe, bebe, bebe Lig ik s avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje je zo rand, je benen zo strak. Je haren zo blond, Je rest zo rond heb ik jou niet hier Ik heb jou niet maar op papier Brigitte Badou, Badou Brigitte, mijn hart tot zo Je foto aan de muur waar mij doorlopend onbestuurd Brigitte maar Badou Brigitte, mijn hart tot zo Hoe oh, moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan dag en dag Bij, bij, bij, bij, bij.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 Tot verder gaan, je kijkt me zo dag en dan Baby, baby, baby, baby ik s'avonds in mijn best. Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo lang, baby Je benen zo slank. baby Je haren zo blond. baby De rest zo rond, bé, bé. Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou niet, maar. Nou, dat waren de butterflies en zo over die wereldberoemde dame Brigitte Bardot. En daarvoor hoorde je Piet, Adele en Leen met het zal je kind maar wezen...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 met mij werd in 1961 een grote hit. En ik heb een andere plaat voor u. De Foraio's hoort u nu met Waarom loop je mij op straat voorbij? Waarom? Waarom? Oh,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 Als we met die wagen pronken, liever Iedereen zal ons benijden, liever Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk waaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, liever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 1906 van Louis Davids. Uitgevoerd met zijn zus uh, Rika Davids. En de muziekkonzil komt. Uh, composities en kopsten voor het nummer. Dat is die Berliner Luft van uh, Linke Dat verkocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs. En, uh, en in 1969 werd het nummer opnieuw uh, opgenomen. Maar toen met uh, Willy Alberti en Willeke Alberti.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 Met een lieve mensen schuift, schuift, schuift. Allemaal in de kajuit, juist, juist. Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn, zonder hem.